Dit Van der Linde met het NOS-journaal. In het noorden van Groningen, bij Uithuizer-Meden... is iets voor half 1 een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,7. Bij die regionale omroep RTV Noord... zijn honderden meldingen binnengekomen van mensen die iets hebben gevoeld. Over eventuele schade is nog niets bekend. In het gebied komen vaker bevingen voor door de gaswinning. De zwaarste was in 2012 bij Huizingen. Die had een kracht van 3,6.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 Het Westen heeft die referenda breed veroordeeld. Gisteravond riepen de G7-landen gezamenlijk andere landen op... om de uitkomst van de referenda niet te erkennen. Ook de Amerikanen hebben aangekondigd... te werken aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland.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 In de regio Noord-Holland staan files op de A9, men richting Amstelveen. Tussen Knopert Holendrecht en Amstelveen is de vertraging een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de Ring van Amsterdam tussen Afritwater, Azenmeer en Knopert de meer. 10 minuten op onthoud. En op de A10 West tussen Lansmeer en Amsterdam, Hemhavens, 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. En Lekker om deze single weer eens te draaien op de Zandportse Radio. Je hoorde uit de jaren 80, Jackie Graham en Set Me Free. Het is even na twee uur een goedemiddag Zandports. En welkom, we zijn weer vanuit studio Tolweg Tina. En wie zijn wij? Nou, tegenover mij zit uh, Benno Veugen. Goedemiddag, Benno. Hé, hey, Robby. Ja, Zo. we zijn er weer. Gezellig. De wat... week weer overleefd. Nou, nauwelijks. nauwelijks. Ja, ik kom net wat zuurstof <laughs> af. Oké, okay, nee, dan is het goed. Ja, want uh, er waren wat problemen, begreep ik. Ja, er waren wat problemen. Ongelooflijk. Maar, maar, ja, ongelooflijk. Dus, maar het is allemaal opgelost. En uh, we leven weer. En we gaan dit eerste uur... Ja, we gaan dat, eigenlijk het hele programma van ons gaan we een beetje omgooien. En dat komt omdat we vandaag weer aan de voetbal gaan. Eindelijk weer het begin van de competitie. Ja, precies. En uh, nou, daarom husselen we de programmering een beetje om. Uh, in ieder geval, we beginnen rond kwart over met uh, twee interviews achter elkaar van onze collega Jaap Koper. Die was op het circuit. Want daar is vanaf 23 tot en met 25 september EV Experience. De Electric Vehicle Experience van Nederland. En hij sprak daar met uh, Maarten Pompen. Mr. Electric wordt hij ook wel genoemd. En hij is de eigenaar van van, uh, dit uh, evenement. Dan gaan wij uh, natuurlijk uh, het weerbericht doen. Uh, en nou ja, de rillingen liepen al een beetje over mijn lijf. Uh, de kijkers op de tv zien me eigenlijk al een beetje schudden van het lichaam. Want uh, uh, er komt ja, een bakregen. Eigenlijk moet de verwarming weer aan. Hè? Ja, maar, nou, uh, inderdaad. Ja, dat, uh, dat kunnen we weer niet doen vanwege de prijzen. Dus, uh. ja, ja, dus maar, uh, nee, maar ik bedoelde eigenlijk, uh, er komt nogal wat water op ons af. Dat ga ik straks allemaal Ook nog. Uh, toelichten. En dan om kwart voor, dan gaan we een herhaling doen. En dat is van onze grote vriend Ernst Brokmeijer, de woordvoerder van de Reddingsbrigade. Want de Reddingsbrigade die bestaat 100 jaar. En een daar... heel mooi feestjaar. Ja, een heel mooi feestjaar is het, ja. En dat gaan we, dat heeft hij vanochtend het interview gegeven bij Ben Zonneveld in Goedemorgen Zandvoort. En dat gaan we herhalen. Nou ja, dat uh, eerst in die stuur. Ja, weet je wat het ook is? Het is nou, uh, vandaag Burendag. Ja, het is Burendag. En we, nou, we krijgen natuurlijk al de persberichten binnen. En uh, alleen al over dit onderwerp... kregen we verschillende persberichten binnen. En ja, we gaan natuurlijk uh, de Burendag... ook uitgebreid aandacht besteden, hieraan besteden... in deze drie uren. Want ja, dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Nee, zeker niet. Vandaag waren er al uh, twee... Uh, dagen, uh, uh, plekken zeg maar, uh, in Zandvoort uh, waar uh, activiteiten waren. Nou ja, die zijn al geweest, maar het zal vast en zeker heel gezellig geweest zijn. Orto. Vanmorgen zijn er ook weer een paar, en daar gaan we straks uh, aandacht aan besteden. Dat bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er tot aan vijf uur. En uh, uiteraard ook weer het voetbal. Gelukkig weer helemaal terug. De competitie SV Zandvoort speelt vandaag tegen EVC. En daarvoor gaan we vandaag bellen Jan van der Leden. Maar eerst meer muziek van Narada Michael Walden. On the road traveling with my band. I was so exhausted from one night to the stage. Oh, I caught your smile and you threw me some heat. Well I, I like your style.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 Ik uh, heb vandaag zin in uh, muziek uit uh, de jaren 80. Dus uh, die gaat okay. uh, veel langskomen, Benno. Lekker. Nou, ja, zeker. Gezellig. Want we hebben ook nog een uh, nederpopplaatje uit diezelfde uh, periode. Oh. Oh, Volgens oh, ja. mij zong uh, jij hem net. Al, althans, het leek er een beetje oh. op. Ik denk, uh, die plaat kan ik wel gaan draaien. Hier is uh, Hans the Boy met uh, Annabel. Iemand zei: Dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.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 Nou, dat was een uh, mooie liefdesverklaring van uh, Hans de Boy uh, richting Annabel. Lekkere muziek uh, uit uh, de jaren 80. We gaan naar het uh, circuit toe, want uh, het circuit staat. Uh het hele weekend uh, in het uh, teken van uh, elektrische auto's en voertuigen. Nou inderdaad, het, je moet het heel breed zien. Het gaat niet alleen over auto's, maar inderdaad, uh, we fietsen en uh, nou ja, alles wat elektrisch is aangedreven zo'n beetje. Um, ja, de pitboxen zijn omgebouwd tot pop-up stores van diverse merken en leveranciers. Bij deze experience blijft het niet bij kijken, want de laatste modellen staan voor je klaar om een proefrit mee te maken. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dan mag je ook lekker over het circuit rijden. Uh, talloze inspirerende workshops uh, zijn er. Uh, vrijdag was er een workshop uh, over uh, waterstoftechnologie. Ja, en, heel belangrijk. Uh, en daar uh, nou, kwamen alle grote jongens van Shell. En uh, nou ja, al die bedrijven die daarbij betrokken zijn. Die kwamen helemaal naar Zandvoort om uh, er eens over een boompje op te zetten. En, uh, dus. Uh, dan, talloze workshops. Vir daar uh, had ik het over. Uh, over hoe je de overstap maakt naar elektrisch rijden... en wat je ervoor over moet weten. En dat wordt allemaal verteld in de VIP-lounges... van de boven de Pits, pitsboxen. Nou, eens even kijken. Zoals, uh, wat kan je treffen? E-bikes, scooters en elektrische motorcycles. Um, Jaap Koper, die was daar en hij speelt... ...sprak met Maarten Pompen, Mr. Electric himself... ...en Maarten is de eigenaar van de EV Experience. Als we het gesprek voeren, dan is het zo dat er hier aan de gang is... ...een dag van de heer Blekemolen, of vader en zoon Blekemolen... Zonen, ...over het racen op het circuit. Maar er is nog iets anders aan de gang als we dit uitzenden en dat is de EV-experience. En een van de mensen die dat uh, doet is Maarten Pompen. Uh, Maarten, allereerst, wat is uh, de beweegreden om zoiets te beginnen? Nou, um, allereerst de EV-experience is een... Uh, EV staat voor Electric Vehicle, dat weten misschien sommigen niet. Wat we doen hier op het circuit uh, vrijdag, zaterdag en zondag... we bouwen het circuit om tot één grote uh, uh, beurs uh, rondom elektrisch rijden... Een, uh, een beurs, daar brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Dus we hebben de pitboxen die zijn omgebouwd uh, voor, uh, voor de importeurs, voor de automerken. En uh, die kunnen daar hun gasten ontvangen in hun eigen soort van pop-up store. Maar daar begint het niet. Die gast wordt meegenomen aan de hand en die gaat zelf een rondje rijden over circuit. Om mensen eigenlijk enthousiast te krijgen om elektrisch te rijden. En er zitten heel veel stigma's op elektrisch rijden. Waarom, vooral, uh, waarom je vooral het niet moet doen. En zodra je het ervaren hebt en een keertje meegereden hebt en het comfort ervaart en de stilte en de rust. Uh, en, uh, dan zijn mensen veel makkelijker mee te nemen om over te stappen naar elektrisch rijden. En dat doen we hier eigenlijk drie dagen lang. Dus op vrijdag hebben we een zakelijke dag waarbij we de fleet managers uh, uh, ook helpen. En dus de zakelijke mensen die een grote vloot hebben. Hoe ga je nou om met uh, je wagenpark verduurzamen? En op zaterdag en zondag hebben we de consument en de EV enthousiast die, uh, die hier komt om, uh, uh, om proef te rijden. En die geven allemaal workshops vervolgens om uit te leggen wat en hoe. En vanaf daar uh, proberen ze eigenlijk over te laten stappen naar elektrisch rijden. En dat, uh, dat doen je nu voor de, voor de derde editie, wordt dat hier op het circuit. Nou is dat natuurlijk niet zomaar uit uh, de lucht komen vallen waarom jij dit uh, bent gaan doen. Wat, uh, wat is jouw eigen motivatie om uh, dit uh, te doen? Ik heb uh, lang beurzen georganiseerd altijd, bij, de, bij de Rai in Amsterdam, waaronder de, de Autorai. En nou, die beurs die komt wel weer terug. En dat vind ik een gemis, um, want auto's gaat ook gepaard met emotie. En we zitten in een hele grote uh, energietransitie de komende jaren, zeker op het gebied van automotive, Waarbij er ook heel veel bezwaren zijn. Hè. Hoe, hoe ga ik dan met vakantie, met de caravan naar Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. En al die stigma's en dingen, die proberen we hier uit te leggen. En wat ik heb gedaan is, uh, vier jaar geleden ben ik dit bedrijf begonnen een concept geschreven om mensen daar echt in mee te nemen waarbij we dus het beursgebouw of de pitboxen gebruiken als beursgebouw en wat we dan feitelijk doen is um, uh, ja we mensen daar echt in in meenemen en dat is mooi, weet je, het missie is wel van een bedrijf om het wagenpark in Nederland te verduurzamen. En het gaat niet alleen om auto's, maar het gaat ook om e-bikes en steps en scooters en stadslogistiek. Waarbij ook heel veel vraag is hoe ga je die steden zo meteen verduurzamen. Dus alles komt hier samen, de hele industrie, om daarover te bomen en ook de problemen met elkaar te bespreken. En vanaf daar oplossingen te gaan bedenken. Zo dadelijk praat uh, Jaap Koper uh, weer uh, verder uh, met uh, Maarten uh, over het uh, weekend hier op het Ciqui. Maar eerst uh, nog even lekkere muziek. We hebben deze uitgekozen uit de jaren 70. Delegation and Where is the Love.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 Je met uh, Where is the Love? Ja, we gaan weer uh, naar het circuit uh, toe, uh, Benno. Want uh, ja, dit weekend alles elektrisch uh, daar. Ja. Ja, zo ja, hebben we de Formule 1 op het uh, circuit. En uh, nou ja, precies. zo en... zitten we weer in de elektrische auto's, maar niet alleen auto's, hè. Nee, fietsen en steps en scootertjes en nou ja, dat, dat soort werk allemaal. En uh, misschien nog andere technische snufjes wat je daar uh, kan zien en meemaken. Zeker nou, uh, uh, uh, Jaap Koper die was daar van de week en hij sprak met uh, Maarten. Dat één kant van het verhaal, maar ook jouw eigen achtergrond. Heb je een technische achtergrond in dat opzicht? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik ben echt... Uh... Uh, nee, vanuit een economieopleiding uh, ben, ik, uh, ben ik begonnen. Maar uiteindelijk ben ik uh, terechtgekomen bij, uh, bij Heineken. Toen kon ik naar Afrika en daar ben ik in de evenementen gerold. En dat vond ik zo gaaf om dat te doen. En uh, uh, vanuit daar eigenlijk, uh, ja, eigenlijk alles in de evenementen werkzaam geweest. Ja. En nu deze. Ja, uh, je zegt net hè, bij, de, bij de beurs... Uh... Want het is een beurs dat alles bij elkaar uh, komt. Uh, uh, is dat ook meteen het doel om juist uh, mensen meer uh, vertrouwd te raken met, met het gebruik van dit soort? transportmiddelen vervoermiddelen? Ja, nou, dus het begint bij die kennis opdoen... ...bij ervaring opdoen, bij ervaren hoe en wat... ...want er zitten ook gewoon veel logistieke uitdagingen in... ...over laadinfrastructuur... Uh, ...over een, een voorbeeld, een, een zakelijk iemand... ...die 500 kilometer per dag moet rijden... ...naar afspraak naar afspraak... Hey, ...hoe gaat hij hoe gaat dat doen? Um, en als je die markt bij elkaar brengt... ...dan kan je in ieder geval met elkaar in gesprek gaan... ...en, en, en, en dan komen er vanzelf... De problemen, bezwaren en de oplossingen die, die in ze gaan. Dus dat doen we. En wat je. Uh, dus ja, die brengen we, brengen we hier samen, die markt. Ja. Ja. Uh, wanneer is die uh, EV, de EV Experience voor jou geslaagd? Uh, nou ja, kijk, wat we doen is mensen hier inspireren om overstap te maken. Hè. Dus mensen die binnen nu en een jaar elektrisch willen rijden. of een volgende auto zoeken en met een vraagteken rondlopen: wil ik elektrisch gaan rijden? Dat zijn mijn bezoekers hier. En als we die kunnen inspireren om dat te doen. Uh, dan is de missie voor, uh, geslaagd en daar werkt het circuit waanzinnig aan bij, want het is natuurlijk fantastisch om een keer een rondje te rijden op het circuit, wat vrijer te rijden. En uh, dat is het leuke van een EV, uh, het is geen uh, oude verbrandingsmotor die toeren moet maken om kracht te hebben, dus je hebt instantly, net als het licht wat je aan en uitzet, heb je uh, kracht, heb je torque, heb je acceleratie en, en dat vrije gevoel is heerlijk om te ervaren op het circuit. Um, ja, en je zit hier natuurlijk midden in uh, Natura 2000-gebied. Het is stil hier die dagen, terwijl het er heel veel ruring is. En uh, ja, ik vind dat wel een hele mooie combinatie hier in het hol van de, van de leeuw. <laughs> het hol van de leeuw. Ja, is het dan ook uh, zo van uh, wat uh, de kritische geluiden die er soms ook zijn... ten aanzien van het circuit, dat jij daar met, met dit evenement... ja, niet, jij ja, niet alleen, want er zijn meer mensen die hier uh, mee aan werken... met het uh, verhaal EV Experience... Uh, is dat dan ook, ja, ook een bijdrage leveren in de hele discussie? Uh, nou, ik, ik ben niet hier om de discussie voor het circuit te voeren. Van, uh, of, of inderdaad tussen politiek en hoe moeten we omgaan met het circuit en geluidsdagen. En uh, we weten wel, en het zelf ook, die is ook blij dat er hier een wat duurzamer evenement is. Want dan gaat het uiteindelijk ergens ook wel naartoe. Er komen waarschijnlijk wat meer elektrische races. En, maar de grap is wel, er zijn ook heel veel echte petrolheads hè, waar ja. benzine door de aderen stroomt. Ja, Die vinden zo'n evenement verschrikkelijk. Ja. Hè, die, die zeggen wat uh, zonde. En als ze hier zijn, en uh, er zijn er best wel wat, die dan toch vervolgens in een elektrische auto stappen. Die zeggen, oh, dit is, had ik toch niet verwacht. En dat, dat hoor je wel vaker. En dat is toch het verrassingselement... Uh, van de toekomst van, van de automotive-industrie die er aankomt om die mensen uh, ja, te inspireren en, uh, en mee te nemen om anders te laten denken. Dan nog één vraag, waar is het allemaal op uh, terug te vinden? Je ja, hebt de website uh, evexperience.nl en nog leuker, kom het zelf ervaren aankomend weekend, dan, uh, je kan een kaartje kopen en dan uh, kan je uh, alle pitbox in en uh, proefritten maken. Nou, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat uh, gaat met een uh, elektrische auto. Heb jij al ervaringen daarmee? Jazeker, ja, ja. Oh. En, uh, nou, hybride, maar ik heb dus wel uh, met, uh, die rijdt dus 40 kilometer, uh, dat was een Volvo. En, uh, uh, nou ja, Volvo, uh, Ja, ik zit even te denken met, uh, welke uitvoering, maar dan ben ik even kwijt. 40 C, 40 geloof ik, je heet dat. En uh, dat is op zich wel leuk. Alleen uh, en lekker zolang je op asfalt rijdt. Okay, die die okay. vogels zijn zo stijf geveerd... dat als je door een klinkenstraat gaat... dan trillen de vulling uit je kiezen. <lacht> dus het, is, het, het is vreselijk. <lacht> en, uh, okay. dus, dus ja, je moet wel op een landingsbaan rijden... met zo'n wagen, anders is het drie keer niks. Uh. Nou ja, ik zou in, in ieder geval even een kijkje gaan nemen op de circuit. Uh, een mooi weekend met uh, alleen maar elektrische voertuigen. Dus... Uh, van een fiets tot aan een auto en uh, noem het maar op alles er tussendoor. Tractoren ook. De stelwagen, dat wel. De stelwagen. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Lekkere muziek onderweg. De Blauwe Monkeys zijn hier. It doesn't have to be this way. Just count the hours. Cause when your bed is made. Then baby it's today.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 the dark Te wachten, maar de competitie gaat eindelijk weer beginnen. Dus uh, de heer van RTZ Zandvoort uh, mag vanmiddag daar op Duitsersveld uh, aan de bak. Eerste tegenstander uh, komt uit uh, EDAM, dat is uh, de groep uh, EVC. wedstrijd begint om drie uur en een live verslag daarvan uiteraard bij ons. Maar eerst hebben we onder meer het uh, weerbericht. Benno, heb je goede berichten? Nee hè? Nou, nu wel. Je had het al een, het... een, een beetje nat. Ja, het wordt een beetje nat. Maar uh, vandaag was voorspeld dat het uh, heel erg nat zou zijn. Heel, heel erg nat in het westen van het land. En wij kijken naar buiten. De zon schijnt gewoon. Ik moest de uh, Luxefix uh, laten zakken. Anders kon ik mijn beeldschermen niet meer uh, zien. En uh, morgen is dat eigenlijk ook zo. Een hele fijne dag uh, met een beetje bewolkt. Maar toch maar uh, nauwelijks... Uh, Betekenis van neerslag. 0,3 mm is er voorspeld een 70% kans op zon. Maar dan komt het maandag en dinsdag. Dan gaan we even lekker los met eh, maandag 14 mm regen en maar 15% kans op zon. En een maximaal temperatuur hier in Zandvoort van 14 graden. En dan zakt die dinsdag nog verder naar 12 graden. En nog meer regen eh, van 16 mm. Um, en dan nog een kans van 20% kans op zon. Verder, uh, de wind uh, is uh, maandag 6 boven. En dinsdag 5 boven. Dus maandag wordt echt een gure, bijna herfstachtige dag, denk ik wel. Hef, de ja. die... Daarna wordt het beter. Uh, woensdag nog maar 10 mm water. Uh, dat van <laughs> mee. Oh, dat valt mee. Dat, dat valt mee daar, dan houdt het de dijken toch wel en dan neemt het af naar negen. Um, en zo eigenlijk richting het volgend weekend. Dan is, gaat het allemaal weer uh, een stuk minder hard regenen. Ja, um, maar de mensen waren toch aan het klagen dat het uh, te droog was. Ja, ja, dat nou is het gelijk opgelost. Dus hoor. Meteen, <laughs> ja, dan komt er meteen wat over je heen. Het water gaat weer door de straten. Ja. Um, en de wind ja, die is eigenlijk heel rustig. Vier tot vijf boven voor. Dus dat valt wel mee. Dan de R de meeste kans hebben we uh, eigenlijk pas uh, volgende week zondag, 2 oktober. Uh, is, de meeste, dan is het 50% kans op zon. En die hoef je voorlopig niet meer in te smeren. Want het, de UV-waardes zijn uh, hooguit 1 tot 2. Dus dat lijkt me eigenlijk helemaal niets. Nee, zeker. Hm. Nou, het weer is uh, onder meer na te lezen bij uh, Rico Weer. Ja, inderdaad. Rico Weer, daar kan je het ook wel allemaal terugvinden. En op natuurlijk onze eigen uh, weerpagina staat het heel uitgebreid. Van, uh, even kijken, zandvoortfm.nl. nee, dat heet anders. Hè? Ja, ja, nou ja, de ZVM-app hè. dus nou. Ja, de app Dat is het meest makkelijke. Gewoon even de app downloaden en dan heb je onder meer het weerbericht. Kan je live luisteren. Kan je op de webcam kijken. Je Zo. kan uh, naar uh, de uh, webcam kijken. Ja, inderdaad. Om de boulevard in Strand. Ja. En uh, nog veel, en veel meer oh, ja, eigenlijk. Dus ja. Gewoon uh, de app even downloaden. Onder meer verkrijgbaar in de Play Store. Dat was het weer, weer. Uh.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 Single Dance van uh, Judge Eswar, je hoorde, Dance All Over Me. Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij CFM. een hele goede middag en leuk dat je luistert. Houd de radio aan, hè, want uh, zo uh, gaat Ernst Brokmeijer... Uh, een en ander vertellen over uh, de expositie van de Zandvoortse Racebrigade. momenteel te zien op de boulevard hier in Zandvoorts. Maar eerst hebben we nog Cold Hard voor je. Elton John en Dua Lipa. En dan ken je nog wel de oude single van Elton John, Sacrifice. En die is in een nieuw jasje gestoken en enige tijd geleden... ...samen met Dua Lipa. En toen kreeg je deze plaat, Cold Hearts. Nou, een leuke single en we blijven hem lekker draaien op de Zandvoortse Radio... Ja, je had het even over dat gaslek hè, van vorige week. Uh... Nou, nee, niet van gooi. Dat was afgelopen week. Afgelopen week. Ja, dat was op 20 september bij graafwerkzaamheden... een gaslek ontstaan bij een flat aan de Keesomstraat hier in Zandvoort. De flat is uh, tijdelijk ontruimd geweest en uh, natuurlijk gerepareerd. De brandweer was aanwezig voor de laatste meting. En daarna konden de bewoners weer lekker naar huis. Gelukkig. Ja. Nou, we gaan uh, naar de boulevard, want uh, daar is een mooie expositie. Ja, 27 maart. 2022 was het exact 100 jaar geleden dat de Zandvoortse reddingsbrigade ZRB werd opgericht. En de afgelopen maanden is dat al uitgebreid gevierd met diverse leuke jubileumactiviteiten. En de komende weken is de zeer indrukwekkende fototentoonstelling ZRB 100 jaar te zien op de boulevard uh, Vauvage. En Ben Zonneveld sprak uh, met Ernst Brokmeijer van de reddingsbrigade. Ernst, hoe komen jullie erbij om zo'n expositie neer te zetten?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 voorover eigenlijk de zee in. Hij zag er nog vrij intact uit, vond ik. Ja, nou ja, ik heb begrepen dat echt daaronder... er zat een bunker, die is gaan glijden. En eigenlijk is het gebouw netjes naar voren gekukeld. Maar wel dermate dat er in de jaren daarna... nieuwe renningsposten moest komen. Ja, die moeten nog steeds komen, hè? Ze lopen het een beetje. Nou, het is in ieder geval mooi weer vandaag. Nee...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 Nou ja, we, we, we hebben een, een redelijk groot uh, archief. Hè. Daar zit oud materiaal in. Daar uh, um, hebben we vanuit de jubileumcommissie uh, geprobeerd een eerste selectie te maken. We hebben daarnaast um, uh, onder andere uh, van Christine Kemp heel veel hulp gehad. En van een aantal anderen die hun eigen archieven uh, beschikbaar hebben gesteld. Tom de Rode, uh, ik zou bijna zeggen um, uh, gedeeltelijk ons geweten van de club. Uh, oud secretaris en heel lang actief die heel veel weet. Had ook heel veel materiaal. En uiteindelijk hebben we daar binnen de jubileumcommissie een selectie van gemaakt. Want dat is altijd lastig. Hè? Ja. 15 borden, er zitten denk ik een foto of 40 op.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 ...andere verplichtingen hebben. Dus het is niet vanzelfsprekend... ...dat we er 52 weken per jaar zijn. Nee, oké. Het is een vereniging, hè? De de wolster brigade Hoe staat het met de leden? Ja, eigenlijk met de leden staat het, staat het goed. De, de, de afgelopen jaren is dat, is dat redelijk stabiel. Uh, elk jaar weer wat nieuwe uh, mensen erbij. Uh, volgende week starten de, de lessen zwem en redden in het zwembad weer. Dat, uh, dat, dat loopt elk jaar heel goed. Uh, we zien elk jaar wat doorstroom van jongeren... ...richting de jeugdopleiding op het strand en uiteindelijk de lifeguard opleiding. Dus um, in basis uh, loopt dat goed. Um, het blijft wel zo, en ik denk dat dat voor heel veel verenigd geldt, dat er altijd mensen bij kunnen. Oké. Okay. Uh, en, en dat heb ik wel eens, wel eens eerder ook gezegd. We, we zien dat we heel veel vrijwilligers hebben. Wat we wel zien, um, en dat is misschien herkenbaar voor andere verenigingen... ...is dat um, uh, de vrijwilligersbeleving soms wat anders wordt... Maar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 Hartstikke mooi en uh, Ernst heeft weer uh, heel enthousiast verteld over de reddingsbrigade en uiteraard uh, de expositie, Benno. Ja, ja, ja en dit, wat, ik vind dat ze het heel slim gedaan hebben. Omdat je het gewoon. Uh, je kan het gaan bekijken wanneer je wil, want het is helemaal niet aan openingstijden en sluitingstijden gebonden. Dus je kan gewoon vanavond lekker uh, nog... Uh, nu de zon nog schijnt... Uh, en er misschien een mooie zonsondergang komt... even over die boulevard wandelen... en even die fotopanelen bekijken. Zo is het, mm. want ze, ze bestaan uh, dit jaar uh, 100 jaar. Vanaf 27 maart, hè, geloof ik. Uh, 22 maart was 22 maart, ja. oké. Okay. Nou ja, 100 jaar en ze hebben ook een hele mooie... Uh, op de website zrb.info... Uh, we hebben ze ook een hele mooie uh, webshop. Uh, daar kan je allerlei uh, artikelen krijgen... met het logo van uh, de Sanfordse Reddish En uiteraard steun je dan meteen deze heren en dames van uh, de Reddingsbrigade. Dus uh, kijk even daarop. Je kan een uh, zonnehoed kopen. Een slabbertje voor jou misschien slabbertje. wat, uh, <hij hij> Benno. Oh. Verdere t-shirts uh, ja, in alle soorten, maten, kleuren en geuren, zullen we maar zeggen... En zelfs nog een uh, sporttas. Dus uh, dat is allemaal verkrijgbaar. Bij de ZRB in de webshop. En dan uh, steun je ook meteen uiteraard de Zandvoortse rennig daarmee. Nou, je zei het al, er komt een bakkerij aan. Nou ja, we kunnen niet anders dan uh, deze plaat even te gaan draaien. When the rain begins to fall. German Jackson en Pia Dora. Can't see Nou, momenteel is het nog uh, lekker uh, zonnig uh, hier in Zondvoort. Maar aankomende maandag, dan gaat dat wel veranderen, Binnen, hè? En dinsdag, ja. Maandag en dinsdag. Maandag en dinsdag. Maandag en dinsdag, hoor. Een, een, beetje, een beetje nat, uh, veel zeg Veel maar. regen, harde beetje, wind. Heel veel nat. Ja, en harde wind. En dinsdag uh, ook nog meer regen en iets minder wind. Dus, Oké, okay. uh, nou, je bent gewaarschuwd. Ja, ja, ja. Gelukkig uh, voetballen we vandaag. En uh, zometeen, uh, even na drie uur, dan gaan we naar uh, Duitsveld. Naar Jan van der Leden, de voorzitter van SV Zandvoort, Die doet ook jaar weer het verslag van de wedstrijden. Straks dus het begin van het nieuwe seizoen. Met de wedstrijd tegen EVC uit Eendam. Dat in het tweede uur. Tot zometeen.